Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In Alphen aan de Rijn begint rond deze tijd de herdenkingsdienst... voor de slachtoffers van de schietpartij van anderhalve week geleden. Een man van 24 schoot toen zes mensen dood en daarna zichzelf. Bij de dienst in Theater Castellum zijn koningin Beatrix... prins Willem-Alexander, premier Rutte en een aantal ministers aanwezig. Na afloop zullen de koningin en de prins met direct betrokkenen praten. In Alphen aan de Rijn staan schermen waarop de plechtigheid kan worden gevolgd... En op veel overheidsgebouwen hangt de vlag half stok. Libië heeft Groot-Brittannië gewaarschuwd geen militaire adviseurs naar Benghazi te sturen. De Britten willen een tiental Britse en mogelijk ook Franse militaire adviseurs sturen. Die zouden de opstandelingen moeten helpen met logistiek en communicatie. Ze worden niet betrokken bij daadwerkelijke gevechten. De Libische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zo'n missie de kans op vrede verkleint. Uitgever Sanoma en mediabedrijf Talpa nemen SBS Nederland over. Sanoma wordt voor twee derde eigenaar en Talpa één derde. Onder SBS vallen onder meer de zenders SBS6, Net5 en Veronica. Ook SBS België komt voor een deel in handen van Sanoma. De totale waarde van de overname in Nederland en België is ruim 1,2 miljard euro. In Den Haag wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Het personeel van stadsvervoerder HTM is het niet eens met de bezuinigingen en de verplichte aanbestedingen in het OV. Tot twee uur vanmiddag rijden er vanwege de acties geen bussen en trams... en ook de randstad rijdt niet. Clarence Seedorf wordt volgende week ridder in de orde van Oranje-Nassau. Speler van AC Milan krijgt de onderscheiding in de Nederlandse ambassade in Rome... wegens zijn sportieve verdiensten en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Seedorf is de enige Nederlandse voetballer die vier keer de Champions League won... En met zijn stichting zet Zedorf zich in voor projecten in ontwikkelingslanden en zijn geboorteland Suriname. Het weer, zonnig, aan zee, maxima rond 20 graden en in het oosten ongeveer 25 graden. De komende dagen blijven zonnig. Dit was het NOS Journaal. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. land. je lekker aard en zee.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 www.zfmzandvoort.nl Ik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 negen CFM of you, yeah, I just like 6.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur.